In Mali hebben militairen vanochtend een einde gemaakt aan de bezetting van een hotel. Vier VN-medewerkers zijn bevrijd. Eerst werd gedacht dat ze waren gegijzeld, maar ze hadden zich in het hotel verborgen. Drie andere buitenlanders werden dood aangetroffen, een Zuid-Afrikaan, een Rus en een Oekraïner. Gisteren werd het hotel in de stad Zevaree aangevallen door moslim-extremisten. Bij de aanval vielen zeker negen doden, vijf Malinese militairen en vier van de aanvallers. De bezetting werd vanochtend beëindigd door een speciale eenheid van het Malinese leger met hulp van Franse militairen. Staatssecretaris Dekker wil weten waarom het koningslied in 2013... meer dan een half miljoen euro heeft gekost. De NPO noemde aanvankelijk een bedrag van 150.000 euro. Maar een week geleden bleek dat dat alleen de eigen bijdrage... van de publieke omroep was. Daarnaast betaalde het Nationaal... Nationaal Comité Inhuldiging 400.000 euro voor het lied. Misschien is er een goede verklaring voor die hoge kosten, zegt de staatssecretaris, maar die wil hij dan wel graag kennen. Inhoudelijk wil Dekker weinig kwijt over het omstreden lied, alleen dat het misschien niet het hoogtepunt van de inhuldiging was. Op het WK Zwemmen in Kazan heeft Ranomi Jojo zich geplaatst... voor de finale op de 50 meter vrije slag. In de halve finale zwom ze de tweede tijd. Jojo is titelhouder op dit onderdeel. Monique Nijhuis plaatste zich voor de finale op de 50 meter schoolslag. Ze zwom de achtste tijd, net genoeg om door te gaan naar de finale. Op de 50 meter vlinderslag greep Inge Dekker eerder vanmiddag naast de medailles. Ze eindigde in de finale als vierde. Het goud ging naar de Zweedse Sjeustreum... die ook al de 100 meter vlinderslag Bon. Het weer: op steeds meer plaatsen schijnt de zon. Het blijft vanavond en vannacht droog. Ook morgen afwisselend zon en wolken. En het wordt dan rond de 24 graden. Dit was het NOS journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. De johnbakker van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 was dit en jij wil vrij zijn en uh, ja, lekker het zonnetje schijnt en het blaast uh, heel zachtjes, oftewel een zacht briesje staat erbij, heerlijk we genieten gewoon ervan en uh, natuurlijk ook zo van de muziek tot de 7 uur is dit uh, uh, entertainer voor jou met Fred hey, we gaan verder met een uh, selfie en de Chainsmokers Look at me while he's with that other girl. Do you think he was just doing that to make me jealous? Because he was totally texting me all night last night, and I don't know if it's a booty call or not. So, like, what do you think? Do you, did you think that girl was pretty? How did that girl even get in here? Do you see her? She's so short, and that dress is so tacky. Who wears cheetah? It's not even summer. Why Did you DJ keep on playing summertime sadness. After going get the bathroom, can we go smoke a cigarette? I really need one. But first, let me take a selfie.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 Uit de vervlogen jaren, de Time Bandits. En uh, liefde is als dansen op een zijde draadje. Oftewel, dancing on a string. En uh, we gaan verder met... Uh, ja, wat gaan we doen? Salute van Whitney Houston. <middels> www.zfmzandvoort.nl En uh, daar kunt u dus de, de app installeren voor je smartphone. En dan uh, bent u altijd op de hoogte van het laatste nieuws. You say you wanna walk away. You ain't got nothing to say. Yeah, go on out the door now, you take care, no more tears to shed, what you expecting me to beg, well I'm not, I'm done, so when you leave just close the door behind you, cause I'm feeling kinda taller than you, Lately, I'm feeling stronger than you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 My Comeback CD. Tenminste, dat was van haar laatste Comeback CD. Ja, ja want ze is er niet meer. Nee, en salute. Dat, dat was dus eentje van haar laatste CD. Zola, ik, ik kom niet meer uit mijn woorden. Goedemiddag, Entertainer for You. Het tweede deel van, van CFM Zandvoort. En we, we, we, we gaan een plaatje draaien. En welk plaatje is dat? Van UB40. En I love it when you smile. Nou, ik ook hoor. When you're with me, honey It happens all the while Ooh, how oh, it kills me when you cry You know my heart There's no word of a lie. Every day you show me something new about you I just need I could never with really without you Look at me as a soul who never dies With you, I will be forever by your side De band is dit, Be 40 and I Love It When You Smile, hier bij CFM Zandvoort. Alweer het tweede uur van uh, Entertainer voor You met Fred Heij. En uh, we gaan lekker verder met hele mooie muziek, de offersheets en hey DJ. out again oh, yeah. Ik kan niet meer, ik kan niet meer dansen, dan kom op de bus stevig vast Rustig en bereken al mijn kansen, dans. ASMC 7, Bereken 8, de kans 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, En 9, de nacht dans met met mij. Hey, DJ. Opposities. En hey DJ! Goedemiddag, entertainer for you. En we gaan verder met Travassi en Keizer. En jij bent nog niet gelukkig met de mooie vrouw. Ja, daar komt ie! Www.ziefmzandvoort.nl ja. Je bent nog niet gelukkig met de mooie vrouw. Je vraagt je steeds af, is zij me wel trouw? En als ze eindelijk in je armen rust, dan zijn er weer kapers op de kust. Want je bent nog niet gelukkig met de mooie vrouw.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 Als je getrouwd bent ik wordt het, maar bij de scheiding. Ik hou alles van jou. En als ze zeggen je hebt geen smaak, want dat gebeurt toch maar al te vaak. Nou zeg dan ik heb geen mooie vrouw, maar ze blijft me voor altijd trouw. Je bent nog niet geleden. Fassi en Keizer, je bent nog niet gelukkig met een mooie vrouw. En of dat zo is, ja, dat moet je dus zelf maar eventjes bekijken. CFM, uh, goedemiddag, entertainer voor jou, het tweede uur. En uh, we gaan een verzoekplaatje draaien. Die is uh, aangevraagd door, uh, door Jaco en Stefan uit Haarlem. Die vragen een plaatje aan uh, van Lisa Stanfield en When Around the World en I I I. Goedemiddag, entertainer voor jou. Never give up looking for my baby He should go And he said thank you. Dan heerlijke plaat van Lisa Stanfield en all around the world hier bij CFM. Goedemiddag, mijn naam is Schwit. Heij en uh, ja, als u een verzoekplaatje aan wil vragen, dan kan dat altijd natuurlijk naar: uh, dan kunt u dus mailen naar uh, Zandvoortradio en uh, gmail.com. Ja, dus Zandvoortradio, apenstaatje, gmail.com en dat allemaal uh, bij ZFM. En hier op de site kun je ook kijken, natuurlijk. En... Uh, dat is het adres www.zfmzandvoort.nl, zo moet ik het zeggen. En daar kunt u dus ook de telefoon-app installeren als u een smartphone hebt. En ja, natuurlijk kunt u daar het laatste nieuws op vinden. We gaan verder met een beetje muziek nog. Ja, want ik zie dat het alweer 39 minuten over de klokken van zes is. En we gaan een uh, plaatje draaien van Tina Turner en een private dancer. FM. FM. These places.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 of our money And any old music will Het ritme van Zandvoort ook op tv. Zie GFM Text TV op kanaal 45. GFM You had my heart and will never be a world apart. I might be in magazines but you still be my star. Baby cause in the dark you can't see shiny colors.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 Dat waren ze dan. De baseballs en uh, de umbrella. Nou, die hebben we nu nog niet nodig. Nou, nee, want het zonnetje schijnt uh, nog uh, volop. En uh, ja, hij gaat wel een, uh, een klein beetje onder nu. Maar goed, desalniettemin de temperatuur is goed. Dat is heerlijk. Eventjes nasoezen van deze heerlijke dag. Ja, het zit er alweer haast op. De tweede uur van uh, CFM Entertainer for You. En eh, ik wil u alvast eh, bedanken voor het luisteren. En eh, ja. Ik hoop dat u genoten hebt. Ik heb alles weer een beetje verzameld: de fijnste muziek, de leukste muziek. Althans, eh, vind ik. En misschien vindt u het, eh, dat ook natuurlijk. En eh, ja, dus. Eh, wilt u eh, een verzoekplaatje aanvragen in het vervolg? Ja, kunt u dat eh, gewoon doen onder eh, gmail.com En eh, ja, dat. dat, dat Maakt niet uit, het mag ook uh, via uh, de app of via Facebook. Alles is mogelijk. En natuurlijk kunt u ook uh, www.zfmzandvoort.nl -apenstaartje, of uh, apenstaartjehoornmeina.nl. Nou, dus www.zfmzandvoort.nl. Daar kunt u dus ook uh, de laatste berichten vinden van Zandvoort. Dus uh, als u een smartphone hebt, installeert hem inderdaad. Eventjes snel en dan komt u er wel. Ja. Rijmen liggen en dichter zonder je hem te lichten. Nee. Ik lul weer onzin. Maar goed, het maakt niet uit. Het is iedere zaterdag gewoon hetzelfde. Kijk, uh, hebben we nog een beetje weer morgen? Nou, zo te zien gaat het helemaal goed komen. Morgen beginnen we met een uh, graadje of 12. En uh, dat loopt uit tot een graadje of 23 in de middag. In ieder geval, uh, ja, in de ochtend uh, is de, is de uh, lucht de hemel open. En schijnt dus vol op de zon. En uh, ja, noordelijke wind. Even kijken. En de neerslag is maar 25 procent. Noordelijke wind uh, kracht 2. In de middag uh, krijg je toch wel weer een beetje sluierbewolking. Maar het weerscijfer krijgt uh, vooralsnog een, een 9. Dus uh, eigenlijk uh, gewoon even zeggen van... Jongens, installeer de barbecue maar. We gaan lekker barbecuen. Bij deze dus nogmaals bedankt voor het luisteren. We gaan nog eventjes uh, een paar nummertjes draaien. Tot de klokjes van uh, 7 uur. Dus tot het uh, nieuws. En uh, ja, graag hoor ik u gewoon volgende week weer. En ik, uh, ik ga nog even een uh, leuk plaatje draaien. En dat uh, weet ik dat ze dat waardeert. Susie Davis in Irving in uh, Amerika, in Texas. Ja, en dat plaatje dat is... Uh, van Chicago. En dat gaat over Saturday in the Park. SING Dat was hij dan, Chicago and Saturday in the Park. En dat, ja, voor de Suzy Davis in Irving in Texas, Amerika. Onze vaste luisteraar. We gaan verder met A Bugfish and Making Your Mind Up. Internet. Allemaal bedankt tot, uh, voor het luisteren. Tot volgende week. Dan ben ik weer bij u. Rond de van 5 uur. Allemaal een hele fijne avond nog. Bye bye.